De bestaat, dat is een gebouw voor, onder leiding van een evenlieve dirigent en pianist Edward En uh, ik ben uitgenodigd om drie Zuid-Amerikaanse liedjes te zingen, hij heeft het leven gegeven. En uh, dat is in het Spaans, dus dat leven we uit. Het eerste liedje is een triest liedje over een verloren liefde: Historia de una